Show!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 Hij krijgt zes punten voor het algemeen klassement voor het wereldkampioenschap. Daarmee is de Nederlander de jongste Formule 1 coureur uit de geschiedenis die punten heeft behaald. De race werd gewonnen door de Duitser Sebastian Vettel. De Britse regerende wereldkampioen Lewis Hamilton eindigde als tweede. Er komt een Arabische strijdmacht die wordt ingezet als de veiligheid in de regio gevaar loopt. De leden van de Arabische Liga besloten op een bijeenkomst in Egypte. De Egyptische president Sisi had gisteren aangedrongen op zo'n Arabische interventiemacht vanwege de conflicten in Libië en Jemen. Volgens hem worden de vrede en de stabiliteit in Arabische landen op een ongekende manier bedreigd. Attractiepark Slagharen heeft jarenlang de bezoekersaantallen opgekrikt om gunstiger in de publiciteit te komen, meldt de Telegraaf. De huidige directeur bevestigt tegen de krant dat het honderdduizenden bezoekers minder waren dan werd gemeld. De directie wilde NOS niet te woord staan. De vroege directeur zou jarenlang bezoekersaantallen hebben opgegeven die varieerden van 1,4 tot 1,7 miljoen. In werkelijkheid ging het om iets meer dan 1 miljoen bezoekers. In Nigeria kan op sommige plaatsen nog steeds worden gestemd voor een nieuwe president. Het gebeurt omdat er technische problemen zijn met het uitlezen van biometrische gegevens. Zelfs de huidige president Goodluck Jonathan werd daar gisteren mee geconfronteerd. Zijn vrouw en hij konden niet worden geregistreerd. Ze verliet het stembureau en keerde later terug om alsnog hun stem uit te brengen. De Islamitische rebellen van Boko Haram hebben gisteren tijdens de verkiezingsdag twee aanslagen gepleegd waarbij zes doden vielen. Het weer bewolkt en een periode met de regen, vooral vanmiddag. Het KNMI heeft voor vanmiddag code geel afgegeven... voor de westelijke kustprovincies... vanwege zware windstoten tot 100 km per uur. Het wordt 8 tot 12 graden. Dit was het... Zandvoort, Zandvoort heeft het. het al 25 jaar. En jij beleeft het. ZFM het. in 2015 al 25 jaar. Live. ZFM. Met, met, met nu de nacht. 9. TV Gelderland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 I'll never love you Baby, he's a mantra. Keep your mind. So